Goedenavond, we beginnen bij het voetbal natuurlijk dat nog bezig is. NEC de Graafschap, Richard van der 1-0 e nog steeds voor de thuisploeg, maar NEC is flink aan het rommelen in deze fase. De Graafschap onherkenbaar als je dat vergelijkt met de eerste helft. Een aantal kleine mogelijkheden al geweest, ook voor de ploeg van de Rijenkaal Maar nog geen doelpunten, 1-0 e in de Goffert. Is not there van Santana. Ik zei het er straks een beetje uh, als een grap-researchet van de maden. Uh, 1-0 voor in de tweede ja, minuut en daarna ja. helemaal niks meer, maar... Je hebt wel een beetje gelijk gekregen, Ronald, hoor. Ja, inderdaad. Het is een hele matige wedstrijd hier vanavond. Helaas in de Goffert. Je zou wat meer verwachten van zo'n Gelderse derby. Ook van twee ploegen die eigenlijk al min of meer veilig zijn. En dus best wat meer risico zouden kunnen nemen. De Graafschap doet dat nu ook wel in de tweede helft. Speelt met drie spitsen en doet het ook wel aardig in de tweede helft. Maar ja, het gaat niet gepaard met fijn positiespel. En NEC blijft nog wel redelijk makkelijk ook op de been. Leidt nog altijd door die vroege goal inderdaad van van Leroy George. En dezelfde George had een minuut of drie geleden een prachtige actie in huis. Bijna op de achterlijn trukte hij Peerl Frenkel, de linksback van de graafschap. Maar ging toen voor eigen succes en schoot de bal hoog over. Daar waar hij de bal eigenlijk beter had kunnen terugleggen op Rick ten Voorde. Die er randje 16 goed voor stond. We gaan een vrije trap krijgen voor de graafschap. Ook weer op de rand van het 16 meter gebied. Met Hugo Bargas die daar bij de bal staat. De koppers van de graafschap voorin. Zoals Juri Rozen, Leon Broekhoff die daar bij de tweede palen staat. En Bargas kijkt nog eens wie dan bewegen. Daar komt de bal. En in de kluts wordt hij dan uiteindelijk weggewerkt door Nuiting. Opgevangen bijna op de achterlijn door Breinburg. En die laat hem dan vervolgens over de achterlijn rollen. Omdat daar een NEC'er aan vooraf was gegaan die de bal wegschoot. En dus een ingooi voor de Graafschap met Leon Broekhoff. De centrale verdediger die doorgebroken is dit seizoen bij de Graafschap. Zich goed heeft ontwikkeld. En binnenkort ook een nieuw contract zou kunnen gaan tekenen bij de Graafschap. Kopbal nu van dezelfde Broekhoff. Nee, hij doet het met zijn benen. Frenkel probeert de bal dan binnen te houden. Maar ook dat mislukt een echte aanval wederom van de Graafschap. Dat in de eerste tien minuten van de eerste helft redelijk veldspel liet zien. Maar nu toch ook weer ver aan het wegzakken is. Schöne speelt de bal terug op... Uh... Wil, die levert ook weer in bij Meijer. Meijer kijkt dan of er afspeelmogelijkheden zijn. Poupon gaat naar de bal en dan weer heel slordig van de Graafschap. Zo'n dwarrelpaas die nergens terechtkomt. George dan naar ten voorde. Ook onzichtbaar bij NEC. Goed begin van hem dat wel, maar verder weinig gezien. Rozen nu met kort spel in de middencirkel van de Graafschap. Broekhoff, Buis, Buis naar Meijer. En dan weer balverlies bij de Graafschap. Overtreding van Meijer. En dat levert de middenveld van de Graafschap weer een schorsing op. Want heeft al heel wat gele kaarten gekregen dit seizoen. Inderdaad, Meijer krijgt van Jansen een gele kaart. En hij mist het volgende duel van de Graafschap. De thuiswedstrijd volgende week tegen Nak-Breda. 68 minuten hebben we gevoetbald in de Goffert. Het is een teleurstellende Gelderse derby. NEC leidt 1-0. Aan het begin van de avond had Willem II 11 punten, VVV had er 16 en dus wist Willem II wat het moest doen. Het enige uitgangspunt was winnen uit van VVV, want daarmee kan je het gat nog kleiner maken en kan je nog een beetje hoop houden dat je in de eredivisie kan blijven. Maar ja, het werd gewoon 0-0. Jeroen Gruuter in gesprek met oer-Willem Tweeër Swinkels. en oh ja, het wordt hier 0-0. Is daarmee de zaak beslist onderin? Nee, zeker niet. Ik denk uh, uiteindelijk dat we er natuurlijk niet heel veel mee opschieten. Maar uh, als je deze wedstrijd verliest, dan is het, uh, dan is het echt klaar. Denk ik. Nu, uh, nu blijft het er ook. Je bent natuurlijk afhankelijk van VVV. Maar uh, bij ons is uh, absoluut niet uh, het moment aangekomen dat wij denken dat het gedaan is. De kansen waren met name voor jou uh, aan het begin van de wedstrijd. Nou, in het begin van de wedstrijd, niet echt voor mij, ja, één kopbal. Maar ik denk dat wij de eerste vijf minuten misschien uh, wel één of twee doelpunten moeten maken. En uh, ik denk dat wij dat daar ook de kans hebben laten liggen in de eerste helft. Ja, in de tweede helft, uh, ik denk dat VVV uh, beter startte dan wij. kreeg kreeg het wat, uh, wat moeilijker. En de laatste twintig minuten spelen wij uh, alles of niets. En uh, dan geef je ook ruimte weg. En uh, countert uh, VVV nog een paar keer goed. En uh, moet je uiteindelijk misschien wel uh, nog tevreden zijn met de punten. Ja, want het zag er nog gevaarlijk uit te paar keer met Moes, Ja, zeker. En uh, ja, je weet dat, uh, dat er dat risico er is natuurlijk als je alles of niet gaat spelen. Maar uh, dat was uh, voor ons de enige, de enige mogelijkheid. En uh, dat hebben we gewoon uh, ja, 9 minuten lang geprobeerd. En uh, uiteindelijk is het 0-0 geworden. Maar natuurlijk uh, is VVV hier uh, tevredener mee dan wij. Maar uh, we zijn zeker nog uh, strijdbaar. Zat er niet meer in uiteindelijk? Ik denk op het laatst uh, ja, waar ik brengen twee extra spitsen. En uh, dan verwacht je eigenlijk wat, dat je zelf wat meer kansen krijgt. Maar in plaats van dat wij de kansen kregen, kreeg je VVV de kansen. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat je gewoon uh, op basis van de tweede helft blij moet zijn met een punt. Nu dus zijn er nog zes wedstrijden te spelen. Jij zegt van ja, we blijven hoopvol. Dat, ja, je moet ook, want uh, het heeft geen zin om nu het, het hoofd in de schoot te leggen. Maar waar liggen dan de mogelijkheden straks van Willem II? Nou ja, in, in alle vier de thuiswedstrijden denk ik. ik Twente uit wordt heel lastig. Ja, Feyenoord uit, het uh, rijdt goed, maar... Uh, ook daar ben uh, je natuurlijk uh, niet kansloos. En uh, alle vier de thuiswedstrijden moeten wij gewoon uh, de punten gaan halen. Uh, om nou te zeggen dat het 12 punten dat is misschien een beetje overdreven. Maar je hebt naar de tegenstand gekeken. Uh, waar denk je op uit te kunnen komen? Ja, weet ik niet. Wij, uh, wij gaan in ieder geval ervoor, iedere week voor de drie punten. En uh, aan het einde van de rit uh, één punt meer dan, uh, dan VVV. En dat zei Arjan Swinkels. Hij is van Willem II. En dat speelde met 0-0 gelijk uit bij VVV. En dus blijft het gat tussen beide ploegen vijf punten. En dan een andere wedstrijd die om kwart voor achter gespeeld werd. Herakles tegen Heerenveen. Dat werd 4-2 na een 2-1 ruststand. Je zal met trainer zijn van Heerenveen, zoals Ron Jans. Hij vertelt zijn verhaal van de wedstrijd. Ja, dat ik me eigenlijk...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 maar de tweede, de tweede helft, ja, eigenlijk, ondanks dat je die goals zo makkelijk tegenkrijgt... dat we willen initiatief nemen en willen laten zien dat we die laatste kans... Of ik weet niet of het de laatste kans is, maar dat zou kunnen... dat je daarvoor knokt en dat je daar met z'n allen doet. En ja, dan kom je in de, de tweede helft met een fantastische rally van, van Pasweer... kom je niet, niet gelijk en daarna geef je de goals zo makkelijk weg... bij twee standaard situaties. en in feite is de wedstrijd dan weer gespeeld. Dus, uh... ja, dat was eigenlijk steeds, hè? op het moment dat ik dacht eigenlijk ook in de eerste helft... dat jullie wat grip kregen op het spel. En dan krijg je de goal tegen en dan krijg je weer een mentale dreun. En dat gebeurt in de tweede helft weer. Ja, dat, dat, uh, dat is ook zo. Maar uh, kijk, in sommige va fasen van de wedstrijd vond ik ook dat we goed in de wedstrijd zaten. Maar uh, over 90 minuten heb je te veel momenten uh, individueel. Maar ook als team dat je, vind ik, tekort schiet in, uh, ja, in, in, in mentaliteit en drive. En uh, ja, dat, dat heeft Heracles denk ik vandaag, uh, ja, heeft de beslissing gegeven denk ik. Is dat kwaliteit of is dat de fase waarin je zit? Nou, dat, uh, als je kijkt over het hele seizoen, dan, uh, dan vind ik wel dat we op dat gebied uh, tekort schieten.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 Bij die, die, die, die snelle wissel, dubbele wissel ook. Dan geef je echt als trainer een signaal af, hè? Ja, dat lijkt me wel. En, uh, het waren wel twee verschillende dingen. Want uh, met Michel Svek... Ja, Michel heeft toch moeite, vind ik, om, uh, om vooruit uh, te dekken. Dus dat was meer een uh, tactische wissel. Maar uh, ja, Oussamer was er met zijn kop uh, volgens mij uh, niet bij. Liet zijn man uh, steeds lopen, schakelde niet om. En uh, ja, dat kunnen we niet hebben. Ja, wat trof je nu aan in de kleedkamer? Want ik zie Bas Dos na afloop ook rondlopen met zijn shirt gooien, vloeken, tieren. Wat, wat, wat is dat? Ja, dat moet je niet, niet aan mij vragen. Ik heb in nu wel in de kleedkamer zelf wel wat dingen aangegeven. Dat, nou ja, de dingen die ik net ook heb gezegd. Dat, ja, als je iets wil winnen, dan, dan moet je het met elkaar doen. En op dat vlak hebben wij toch moeite, vind ik. Zoals ik al zei, je zal maar trainer van Veen zijn... want Veen verloor weer eens met 4-2 nu van Herakles. En die trainer was Ron Janssen, hoorde hem in gesprek. Hij probeerde het uit te leggen aan Ronald van der Gier. Uh, Atletico tegen Real, dan hebben we het over de Spaanse competitie. Real staat na een uh, kwartiertje spelen al voor Benzema. Scoorde voor Real en uh, eerder vanavond won Barcelona al met 2-1 van Ketaffen. We gaan weer van sport naar het nieuws, aangeschoven Kees Edenbaas opnieuw. Uh, Kees, Obama zou spreken, dat heeft hij gedaan inmiddels? Ja, hij heeft eindelijk zijn speech gehouden... waar we het al eerder deze avond over hebben gehad... tijdens een staatsbezoek in, in Brazilië. De Amerikaanse president die zegt dat die, die actie, die militaire actie... met die, die 110 kruisraketten die in, ondertussen zijn afgevuurd... dat hij een nauw overleg heeft plaatsgevonden met het congres... en zijn veiligheidsadviseurs. I've acted after consulting with my national security team and Republican and Democratic leaders of Congress. And in the coming hours and days, my administration will keep the American people fully informed. But make no mistake, today we are part of a broad coalition, we are answering the calls of a threatened people, and we are acting in the interests of the United States and the world. Nou, Obama die benadrukt dus dat uh, Amerika deel uitmaakt van een brede coalitie. En dat er met deze actie wordt tegemoetgekomen aan mensen in verdrukking, zegt hij. Maar ook de belangen van de Verenigde Staten die zijn in het geding. En niet alleen de Verenigde Staten, de hele wereld. Eh, de belangen daarvan zijn hiermee gediend, eh, al dus Obama. Um, Ondertussen van de kant van de Libische staatstelevisie eh, komt het bericht dat eh, de Libiërs een Frans gevechtsvliegtuig zouden hebben neergehaald. Eh, dat zou gebeurd zijn in de buurt van de hoofdstad eh, Tripoli. Dat is overigens niet van de andere zijde eh, bevestigd. En de zender El Jazeera die eh, meldt dat bij de West-Libische stad Misrata dat daar een, een militair opleidingsinstituut van Gaddafi zou zijn platgebombardeerd met de nodige slachtoffers. Maar uh, ook dat komt alleen van die kant. Het is niet bevestigd door uh, westerse bronnen. Kees Edemaas, we houden u op de hoogte de hele avond van de ontwikkelingen in en rond Libië. Richard van der Waarde bij NEC De Graafschap. 76e minuut nog steeds. 1-0 voor NEC. Het is een hele slechte wedstrijd, ook weer in de tweede helft beginfase van de tweede helft ging nog wel, omdat de Graafschap toen met opportunistisch voetbal en veel agressie NEC te lijf ging. Het leidde niet tot echt grote kansen en NEC, ja, dat ploetert, dat rommelt eigenlijk maar voort. Het publiek dat uh, mordt, dat is absoluut niet tevreden over het veldspel van de ploeg van uh, William Vloed, dat het toch uh, na de winterstop redelijk uh, tot goed uh, heeft gedaan. Slechts één keer verloren van Aro Den Haag, dat uh, wel met uh, 5-1, maar verder uh, gelijke spelen en veel overwinningen, waardoor NEC ook weer wat naar boven is gekomen. Nu een aanval over de rechterkant met George. Maar balverlies van Schöne. En dan is het Frenkel die snel vooruit wil. Via Poupon. de Kaats Meijer, Dat is goed gezien. Nu naar de rechterkant. En dan kan de graafschap misschien tot iets moois komen. De bal gaat nu naar de zijkant. Naar Poupon. Die moet er dan achteraan. Speelt een hele slechte wedstrijd Poupon. En verliest nu ook weer het duel. Daar aan de linkerkant van Nuitink. Maar ook NEC. Dat grossiert in balverlies. Er is weinig tempo aan beide kanten. Er wordt heel rommelig gespeeld. Geen verrassingen. Een zwakke opbouw ook van achteruit. En er wordt ook volop gewisseld nu door beide trainers. En dat zorgt er natuurlijk ook allemaal voor dat het allemaal ook wat rommeliger wordt. Vito Wormgoor die zes weken langs de kant stond met een bovenbeenblessure. Hij komt erin bij de graafschap Leon Broekhoff naar de kant. Een paar minuten geleden ook al een andere wissel gezien bij de graafschap Leon Kaak. Een speler uit de eigen jeugd is erbij gegaan. Gekomen. En de graafschap gooit nu in. De bal gaat terug via Thies Evers naar Buis. Dan is het de graafschap dat probeert op de middenlijn weer aan een aanval te komen. Maar het is allemaal heel pover. De bal gaat vooral veel terug. En er wordt weinig, heel weinig diep gespeeld. Nu dan Wormgoor met een paasje naar Buis. In de middencirkel Buis naar Kaak. Die probeert met een hakballetje dan Poepon te bereiken. Dat wordt doorzien door Wil. Wil probeert dan op zijn beurt weer Sjeune te vinden. Dat lukt nu. Sjeune met wat ruimte. De bal gaat naar Sibum. Sibum zou kunnen schieten, maar kiest voor een steekpaas naar de linkerkant. Het schot komt dan en daar is dan Waterman die goed de... Kogel vanaf de linkerkant pareert. Het schot van uh, Gozens is dat geweest. Die zojuist ook is ingevallen bij NEC. Was toch een uh, aardige mogelijkheid voor de ploeg van William Vloed. In deze matige tot zeer slechte wedstrijd in de Goffert. 79 minuten hebben we gevoetbald. En Lasse Schöne die ook niet echt uh, kon bekoren in dit duel. Hij sloft nu naar de kant in de 79ste minuut. En wordt vervangen bij NEC door Gaivano Latu Perisa Die lang geblesseerd is. Is geweest bij NEC en er nu mag inkomen voor de laatste 11 minuten van dit zwakke duel. Sport kort, kort. Wielrenner Matthew Goss Hij heeft uh, editie 102 van Milaan-San Remo gewonnen. De Australiër van HTC Highroad was na 298 kilometer de snelste van een groep van 8. Cancelade werd tweede, Gilbert derde. Rafael Nadal heeft de finale bereikt van het tennis-toernooi van Indian Wells. Hij versloeg Juan Martín del Potro in twee sets. De andere finalist komt uit het duel tussen Roger Federer en Novak Djokovic. In Parijs hebben de turners Epke Zonderland en Jeffrey Wammes zich op het onderdeel rek geplaatst voor de finale van de World Cup. Tijdens dat toernooi komen per toestel de twaalf beste turners ter wereld bij elkaar. Zonderland mag morgen ook terugkomen voor de eindstrijd op brug. De handbalsters van Handbal Academie hebben zich geplaatst voor de halve finale van de Challenge Cup. Na de 26-26 in de eerste wedstrijd werd het in Tsjechië tegen Sokol Pisek 35-27. De biljarters Dick Jaspers en Raymond Burgman hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK drie banden voor de landenteams gewonnen. Tegen Tsjechië werd het 2-0. De vrouwen van het Ravijn hebben het tweede duel in de halve finale van de Land Trophy met 8-6 verloren van het Russische Skif Moskou. Na de 12-5 overwinning in Nijverdal was die nederlaag van 8-6 wel genoeg om door te gaan naar de finale. De tegenstander komt uit het duel tussen het Italiaanse Nuoto en het Hongaarse Sjentezi. De waterpolosers van Polarberg zijn er niet in geslaagd de Final Four van de Champions Cup te bereiken. Het tweede duel in de kwartfinale tegen een andere Russische ploeg, Kinev Kirishi, werd met 15-9 verloren. In Ede waren de Russen ook al te sterk geweest. De Duitse skierster Maria Ries heeft het overal klassement gewonnen. De laatste race in Lenzer Heide werd vanwege het slechte weer afgelast... en daardoor kon Ries niet meer worden ingehaald door de Amerikaanse Lindsay Vaughan. De slalom bij de mannen ging wel door. Daar pakte de Kroaat Ivako Kostelic de eindoverwinning.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 was dat van Milo. VVV, Willem 2-0-0. En VVV houdt door dat gelijke spel het gat. Even groot met Willem 2, vijf punten dus. Jeroen Gluter met Boymans van VVV. Ruud, Arjen Swinkels zei... Um, VVV schiet het meest op met een punt. Zat er niet meer nog voor jullie? Nou, misschien op de laatste hadden we nog aardige kansen. Dus uh, wat dat betreft uh, zat het denk ik wel meer in. Maar op basis van de eerste helft... Uh, we Willem II eigenlijk de drie punten en uh, op basis van de tweede helft verdienden wij de drie punten. Dus wat dat betreft uh, is 0-0 een goede, goede uitslag. Hoe is deze 0-0 uh, door jullie beleefd? Ben je er blij mee dat het in ieder geval geen nederlaag is geworden? Nou Uiteindelijk denk ik dat we tevreden kunnen zijn met uh, een met gelijkspel. En ik denk ook dat dat het uiteindelijk ook te, het maximale was. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn, wij be zijn wij tevreden. Ja. Hoe zijn de wedstrijd ingegaan? Om te winnen? Ja, absoluut. Uh, we hadden best wel ingegaan om te winnen. Om eigenlijk uh, definitief afstand te nemen van Willem II. Nu staan ze toch uh, nog vijf, uh, vijf punten achter en uh, ligt alles nog open eigenlijk. Die vijf punten, die moet je verdedigen. Uh, wat hebben jullie nog te gaan in de laatste zes wedstrijden? Nou, nog, uh, nog 18 punten denk ik. Dus uh, zijn er genoeg punten te halen. Maar hoe is het programma? ja is, is genoeg is is zwaar denk ik met Groningen krijg je nog Graafschap Feyenoord dus uh, zijn sowieso ploegen waar je ook nog punten kan halen en de C thuis uh, niet te vergeten dus wat dat betreft uh, liggen nog nog genoeg kansen voor ons om punten te halen en uh, om binnen twee definitief achter ons te laten je ja, had het zwaar in deze wedstrijd. Het was echt uh, knokken geblazen. Ja, heb, je om, uh, heb je zelf voor je gevoel nog uh, de mogelijkheid gehad... om een rol van betekenis te spelen vanavond? Nou ja, de eerste helft ging inderdaad heel moeizaam wat je zegt. We kwamen constant onder druk en we kwamen eigenlijk overal te laat. Dus dan is het heel, inderdaad al spits heel moeilijk om uh, te voetballen. Tweede helft kreeg ik toch wat meer ruimte. En dan kon ik de ballen voor het team beter vasthouden. Nog genoeg uh, koptegas aanraken met zwinkels inderdaad. En uh, uiteindelijk nog ook één kantje gehad. En uh, ik denk als je die maakt, dan, uh, ja, dan, dan, dan loop je met 1-0 weg. En dan kan je heel tevreden zijn. Maar nu 0-0 uh, is alsnog een uh, tevreden gevoel. En dat zei Ruud Boijmans. Hij is van VVV en speelde met 0-0 gelijk tegen Willem II. Je hoorde hem in gesprek met Jeroen Grutter. NEC, de Graafschap. Richard, zitten te wachten tot het leuk wordt? Ja, dan kunnen we heel lang wachten denk ik vanavond. 86 minuten hebben we gespeeld in deze wedstrijd. 1-0 e is het voor de ploeg van Wiljan Vloed voor NEC dus. En de Graafschap heeft wel een... Kans of twee gehad in de tweede helft. Een schot van Barkas voor langs. En zojuist een minuut geleden toch een grote kans eigenlijk wel voor Poupon. Die stranden op Sillense. Maar Poupon, dat heb ik al eens gezegd in deze avond, zit niet goed in de wedstrijd. De topscorer van de Graafschap. En hij liet die kans dan ook liggen. NEC heeft nu een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Daarvoor gaat zich melden John Gozens. Die heeft een hele fijne traptechniek. NEC dat een paar keer gewisseld heeft in de tweede helft. En nu de zijkant. ...een flink breed houdt met George aan de rechterkant... ...en Latou Perissa aan de linkerkant. Goossens gaat de bal nu trappen. De bal wordt weggekopt door Kuyala. En dan eh, achterin een lange hens naar voren richting Poupon Poepon de enige speler op de helft van NEC. Maakt de bal nu redelijk eh, vrij voor zichzelf. Speelt hem dan weer terug naar Roze. Roze Kuyala. Kuyala naar eh, Buis denk ik. Nee, weer terug naar Roze. Wordt opgejaagd door Gozens. En dan een goede paas naar de zijkant. Moet de voorzet komen bij de... De eerste paal is het Poupon. Die wint het duel niet. De bal wordt weer opgevangen door Amieu namens NEC. Wilde trap. Gewoon recht hoog de lucht in. Leidt nergens toe. En Barkas kan dan voor de graafschap de voorzet geven. Barkas richting Poupon. Die haalt dat niet. En dan wordt de bal helemaal aan de andere kant van het veld. Helemaal aan de rechterkant opgepikt door Meijer. Meijer kan dan een paar meters terug. Wil Kaak inspelen. Dan probeert hij rozen te bereiken. Dat mislukt ook weer. Daar zit Amieu tussen. Wilde trap weer van NEC naar voren. En zo blijft het ook in de slotfase van deze wedstrijd heel erg rommelig tussen NEC in, en De Graafschap in deze derby. 1-0 dus, doelpunt van Leroy George. Radio 1, het NOS Journaal. Het dan net wel. De Amerikaanse en de Britse marine hebben voor de kust van Libië... meer dan 100 kruisraketten afgeschoten op Libisch luchtafweer geschud. Maar volgens de Libische Staatstv zijn burgerdoelen... in de hoofdstad Tripoli onder vuur genomen. In Tripoli vormen aanhangers van kolonel Gaddafi een menselijk schild... rond het militaire complex waar hun leider zou zitten. Bij de luchtaanvallen zijn vijf landen betrokken... de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada en Italië. De operatie wordt Odyssey Dawn genoemd.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 Met de 20 Nederlanders is wel dagelijks contact vanuit Den Haag. In Libië is de Nederlandse ambassade gesloten en de ambassadeur is teruggehaald. Nou, dat was het belangrijkste nieuws op dit moment. Er wordt nog voetbal bij NEC De Graafschap. Hoe lang moet je nog, Richard? <tiedacht> 89ste minuut, daar zitten we in. Er komt wat extra tijd bij. Door uh, wissels natuurlijk, door wat blessures. 1-0. Door de goal al na twee minuten gemaakt door Leroy George, zijn derde van dit seizoen. En NEC, ja, ze verdienen de overwinning eigenlijk niet. De Graafschap ook niet. 0-0 zou de beste uitslag geweest zijn. Maar het blijft waarschijnlijk bij die 1-0, want ik zie De Graafschap niet meer uh, terugkomen. Het is ze vaak gelukt hoor, dit seizoen. Bij uh, Utrecht bijvoorbeeld... In de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Van een 2-0 achterstond werd het 2-2. Bij Rode JC kwam de Graafschap ook terug van een achterstand. Maar in deze wedstrijd zal dat waarschijnlijk niet gaan gebeuren. Want de Graafschap kan het spel moeilijk maken. Heeft weinig kansen gekregen in deze wedstrijd. En zit gewoon niet goed in dit duel. Net als NEC overigens. Drie minuten krijgen we erbij in dit teleurstellende duel. Tussen NEC en de Graafschap. Dat wel risico's heeft genomen in de tweede helft. Met drie spitsen is gaan spelen. Roze er maar het heeft niet geleid tot het vastzetten van NEC op eigen helft. Daarvoor speelt de Graafschap gewoon te pover en in een te laag tempo. En kunnen spelers elkaar te weinig goed vinden in deze wedstrijd. In thuiswedstrijden gaat het dan vaak nog wel. Maar in uitwedstrijden laat de Graafschap over het algemeen weinig zien. Gele kaart voor Nathaniel Wil. De rechtsback van NEC die in de heenwedstrijd in Doetinchem de eerste goal maakte. Toen was het wel leuk om na te kijken. Toen werd het 1-4 voor NEC met drie doelpunten van de de topscorer van Nederland, Björn Flemings die er vanavond door een liesblessure niet bij is, wil openen toen de score voor NEC. Terwijl de Graafschop in dat duel 20 minuten lang de betere ploeg was. Maar NEC counterde het toen uitstekend uit in de met name tweede helft. De Graafschop heeft het balbezit op de helft van NEC. Met buis gaat de bal naar de rechterkant. Wordt weinig bewogen, alles is voorin vrij stil als ik kijk naar de spelers van de Graafschop. En de bal gaat dan via een speler van NEC, dat is Latou Perissa. ...over de zijlijn. Nee, dat is dan toch een speler van de Graafschap geweest... ...die hem als laatste heeft aangeraakt volgens de grensrechter. En we krijgen een, en, een ingooi voor NEC in de extra tijd. Veel publiek zie ik al afdalen hier van de tribunes. Vinden het mooi geweest. Hebben een, uh teleurstellende avond gehad vanavond hier in de Goffert. Met weinig attractief spel van de thuisploeg. Peurl Frenkel, de linksback van de graafschap. Roeit hem nog een keer flink naar voren. Richting Poupon. Die verliest het kopduel van Nuitink. Dan is het Kaak. Die niet helemaal goed weet waar de bal is. Maar via Poupon nog een kans voor dezelfde Kaak. Met wat ruimte gaat de bal nu naar de rechterkant. Voorzet bij Barcas. Die kan dan scoren. En dat is de beste kans voor de graafschap. Denk ik toch geweest. In de tweede helft is daar heel dichtbij de gelijkmaker. Hugo Barcas in de extra tijd van deze wedstrijd. Maar een handje van Sillesen voorkomt dat NEC in de slotfase toch nog... Uh... ...op gelijke stand wordt gezet door de Graafschap. De Graafschap gaat nu de hoekschop nemen. Vet Bargas in de laatste minuut van deze wedstrijd. De bal belandt helemaal aan de andere kant. En dan is er tijd en ruimte voor Amieu... ...die de bal probeert weg te schoppen. Doet dat tegen het lichaam van Koyala. De bal gaat over de achterlijn. En dus neemt Sillessen alle tijd om de bal te gaan opzoeken. Die komt er dan uiteindelijk via een ballenjongen achter de goal. Sillessen die het zo goed doet. Die jonge keeper uit Groesbeek van NEC... K Borbabos Inmiddels al lang weer terug van een blessure. Maar de aanvoerder van NEC vorig seizoen zit gewoon op de bank. De lange trap van Sillessen gaat richting Wil. Die kopt de bal over de zijlijn. Maar daar zat ook Kaak met het hoofd aan. En dus mag NEC gooien. Wil probeert hem nu met een lange roei naar voren te krijgen. Naar Gozens, de invaller. Maar daar is gefloten voor een overtreding van dezelfde Gozens. En dus neemt Waterman snel die bal en lepelt hij hem naar voren richting Rozen. Maar dan is het echt afgelopen en eindigt deze toch draak van een wedstrijd in Nijmegen in een 1-0 overwinning voor NEC dat daarmee op 36 punten komt. De Graafschap blijft staan op 33. Het was een zwakke, teleurstellende Gelderse derby... die al heel vroeg werd beslist door een doelpunt van Leroy George... in de derde minuut. Dat was een hele mooie aanval van NEC, maar daar bleef het ook bij. De uitslagen van vanavond even op een rijtje. NAC FC Groningen 0-1. VVV Willem 2 0-0. Heracles Heerenveen 4-2. En NEC De Graafschap 1-0. Buitenlands voetbal langs de lijn. In Duitsland moest Bayern München na de teleurstelling in de Champions League tegen Inter afgelopen week aan de bak tegen Freiburg. Net als afgelopen dinsdag werd er vlak voor tijd gescoord, maar dit keer was het door Bayern. Ribery maakte de winnende 2-1. Magi Brandsma volgt het Duitse voetbal. Dit was een enorme opluchting natuurlijk voor alles wat van München is. Ja, zeker. Want Bayern München heeft natuurlijk nog één doel dit seizoen. En dat is de Champions League halen voor het volgende seizoen. Bayern staat nu vierde. Moet minimaal derde worden om die Champions League volgend seizoen inderdaad veilig te kunnen stellen. Opgelucht ook omdat Freiburg eigenlijk uh, heel goed speelde. Had eigenlijk ook de betere kansen. Uh, het was geen vanzelfsprekende overwinning vandaag voor Bayern. De zorgen vandaag lagen weer net als uh, afgelopen week uh, in de Champions League. In de verdediging vandaag ook weer. Maar goed, drie punten en dat is, uh, dat is goed voor Bayern. Ja, net als afgelopen week ging Robben eraf met een blessure. Nu na een half uur. Uh, enig idee wat er precies aan de hand is? Ja, er spraken van een lichte spel. Uh, Robin meldt zich uh, de komende week gewoon weer bij het Nederlands Elftal voor de kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije. Het lijkt dus mee te vallen uh, deze keer kan je wel vertellen dat uh, in München een wel met uh, grote belangstelling gevolgd wordt uh, hoe dit allemaal gaat aflopen. <laughs> want ze hebben daar natuurlijk slechte herinneringen aan. Ja. Robert die een beetje geblesseerd naar het Nederlands elftal gaat. Ja, En, en met Van Bommel nog wat gehad natuurlijk. Ja, ja, van alles. Inderdaad. Ja. Ja. Ja. Uh, dan uh, de Duitse media. Wordt er nog steeds gespeculeerd over Van Gaal of gaat iedereen ervan uit dat hij gewoon het seizoen afmaakt? wel. Kijk, eind van dit seizoen scheiden de wegen tussen Galen en, en uh, Bayern München. Hij moet de Champions League volgend seizoen veilig en daarna is het voorbij. En ja, kijk, zelfs als het nou uh, fout zou gaan in de competitie de komende weken, zo lang duurt die competitie natuurlijk niet meer. Dan, dan, ja, dan kan Bayern natuurlijk van gaal wegsturen, maar wat dan? Er is op dit moment heel veel discussie in Duitsland over de trainers in, in, de, in de Bundesliga. Schalke stuurde Felix Magath weg. Die gaat, werd afgelopen week bekend, bij zijn oude club Wolfsburg aan de slag. Hoffenheim En Rangnick gingen uit elkaar afgelopen, of dit seizoen dus eigenlijk nog. En Rangnick gaat nu naar Schalke. En dat alles dus binnen één seizoen. Van Gaal heeft zich in die discussie gemengd. Hij heeft gezegd, dat kan competitievervalsing in de hand werken. We moeten eigenlijk naar een transfersysteem, ook voor trainers. En dan vooral, we moeten afspreken dat een trainer die uh, in een seizoen begint in de Bundesliga bij die club blijft of weggaat, maar in datzelfde seizoen niet meer naar een andere club kan gaan. Daarvoor krijgt hij uh, ja, eigenlijk wel heel veel steun. Maar over die positie van Van Gaal, ik denk dat hij tot eind van het seizoen redelijk veilig is. Ja, ja, dus hij heeft al invloed in de Bundesliga ook nu. <laughs> nou ja, hij, hij, het is wel grappig om, uh, om, te, om te zien dat als, als Van Gaal zoiets zegt, uh, zag je vervolgens dat Maga zich daar uh, weer... ...inmengde en zei van nou zeg dat een trainer van zo'n grote club er tijd voor heeft om zich daarover uh, te uiten... ...om daarover na te denken. Nah, het, is, het is wel een meneer in het Duitse van Gaal. Ja. Er was nogal onduidelijkheid of Robben volgend jaar wel bij Bayern blijft als ze uh, geen Champions League halen... ...dus Europa League gaan spelen. Uh, daarover Louis van Gaal. Uh, natuurlijk speelt hij in de Euroleague, als uh, weer in de Euroleague komen. Maar we willen will alles verzoeken om uh, in de Champions League te komen uh, Deze ziek is een wichtige ziek, uh, denk ik. Dus verhaal zegt hij blijft gewoon bij Bayern. Ja, uh, Robben heeft inderdaad gezegd na de teleurstelling uh, nadat Bayern München uitgeschakeld werd in de Champions League, Europa League. Ik moet er eigenlijk niet aan denken, dat hoeft voor mij eigenlijk niet. Dan liever helemaal niks. En dat is in Duitsland erg uitgelegd als uh, stel dat het zo ver, zo laag komt met Bayern München, dan gaat Robben weg. Ik denk dat dat een beetje, uh, t, ja, een beetje overdreven is. Uh, het zou natuurlijk altijd kunnen, maar ik geloof dat Robin dat zo niet heeft bedoeld... en dat ja, Van Gaal dat vandaag ook wat gerelativeerd heeft. Ja. Uh, Borussia Dortmund speelde met 1-1 gelijk tegen Mainz. Uh, ja, links en rechts laten ze toch de laatste week ja. wat de punten liggen. Ja, klopt. 1-1. Weer twee punten laten liggen. De, de, de afstand is natuurlijk nog altijd wel heel erg groot. Maar je ziet toch wel bij Dortmund dat... Uh, ja, het spel niet zozeer minder wordt, maar ja, waarschijnlijk toch ook wel een beetje de zenuwen. Hè? Want uh, ja, Dortmund heeft tot uh, twee, drie weken geleden steeds gezegd. We worden geen kampioen, daar willen we niet eens over praten. Maar ja, uh, zo langzamerhand uh, lijkt het toch wel onvermijdelijk dat Dortmund kampioen wordt. En nu slaan de zenuwen een beetje toen denk ik, 1-1 tegen Mainz. Dat is uh, niet echt een heel goed resultaat. De gelijkmaker, uh, Dortmund kwam met, met 1-0 voor... maakte Mainz overigens terwijl een, een speler van Dortmund geble geblesseerd op het veld lag... En uh, Dortmund mist ook nog een pelt. En dat deed de oud-vijandoren Nouri Zain. Ja, maar ja, goed. Als, zelfs als Leverkusen mooi gewint, dan is het gat nog altijd zeven punten. Hè? Ja, het is nog altijd zeven punten. En met nog zo'n zeven wedstrijden te gaan, zou je denken: er kan weinig meer misgaan. Maar. Ja, wat ik zei, de, de zenuwen slaan toch een beetje toe bij, ja. uh, bij Dortmund ja. Bij HSV werd uh, Armin V. vorige week uh, versla uh, ontslagen. Uh, Michael Unning is zijn opvolger. Heeft dat meteen effect gezoet Een wonderbaarlijk effect zelfs, want HSV won met uh, 6-2 van, van Keulen. Mladen Petrits die scoorde drie keer... Van Nistelrooy stond weer eens in de basis, hij scoorde niet, dat is natuurlijk altijd wel opvallend als, uh, als zijn ploeg zes keer scoort. Hij speelde wel goed, net als uh, de andere twee Nederlanders die bij Haasvouw meededen, Elia en Matthijs. Het was een ja, hele terechte overwinning van Haasvouw, dat inderdaad een beetje bevrijd voetbalde. En ook weer kans maakt, als je nu kijkt naar, naar de stand op de ranglijst op Europees voetbal. Dus dat was goed nieuws in Hamburg. Ja, de grote uh, verrassing van dit seizoen is Hannover... dat vorig seizoen helemaal wegviel uh, in, uh, in de tweede helft van het seizoen. Uh, daar gebeurde nog wat met die keeper toen, weet je wel. Uh, uh, is dat de verrassing van dit seizoen, Hannover? Ja, vind ik wel. Uh, inderdaad, vorig seizoen he eigenlijk helemaal uh, ja, tot op de bodem... naar de, de zelfmoord van Robert Enke, die keeper, inderdaad, waar je op doelde. Uh, eigenlijk degradatiekandidaat. Zich net gehandhaafd in de Bundesliga. En ja, staan nu toch heel trots uh, derde. De grootste concurrent van uh, Bayern München... als het gaat om die kwalificatie Champions League. En ook niet onterecht als je vandaag ook weer zag. Uh, 2-0 tegen Hoffenheim. Hoffenheim is ook geen slechte ploeg in de, in de Bundesliga. Maar heel terecht. Goed gevoetbald, goed gespeeld. Bij uh, Hoffenheim speelde Ryan Babel overigens nog wel weer een opvallende rol. Hij kreeg... Veel kansen, maar maak er niet één. Oké, okay, Margriet, bedankt. Dan Engeland, daar heeft koploper Manchester United met 1-0 gewonnen van Bolton Wanderers. Bebetoff maakte vlak voor de tijd de winnende. Manchester speelde toen met 10 man omdat Johnny Evans met de rood was weggestuurd. Manchester loopt 2 punten uit op Arsenal. De nummer 2 in Engeland had het moeilijk tegen West Bromwich. Albion na een 2-8 stand zorgde een Archivien en van Persie voor de 2-2 eindstand. Het gat tussen United en Arsenal is nu 5 punten. Arsenal heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Na de teleurstelling van het gelijke spel ziet de trainer Arsen Wenger nog alle kansen om voor de titel te vechten. Overal, uh, ik denk dat het team, als uh, we niet helemaal tonight, zijn vandaag, natuurlijk weten we dat uh, we klaar voor een fight. Dan de andere uitslagen in Engeland. Tottenham, West Ham 0-0. Aston Villa, Wolverhampton 0-1. Blackburn Rovers, Blackpool 2-2. Stoke City, Newcastle 4-0. Wigan tegen Birmingham 2-1. en Everton versloeg Fulham met 2-1. Morgen de topper. Chelsea tegen Manchester City de nummer 4 eh, tegen de nummer 3. En het wel tussen Sunderland en Liverpool is dus ook morgen. Dan Spanje, daar heeft koploper Barcelona met 2-1 ingewonnen van Kitaffe. Aflaai mocht 10 minuten voortijd invallen. Barcelona heeft nu 8 punten voorsprong op Real. Maar dat worden er vijf, want uh, om 10 uur is Atletico tegen Real begonnen. En het is inmiddels 0-2 Benzema en Eusil scoorden voor Real. Real Mallorca tegen Real Zaragoza eindigt in 1-0. Het winnende doelpunt werd gemaakt door de Guzman. En in de Serie A speelt koploper AC Milan tegen Palermo... met Mark van Bommel en Seedorf op het midden. Staat het vlak voor tijd 1-0, maar wel in het voordeel van Palermo? Lazio won de thuiswedstrijd tegen Cesena met 1-0. En dan gaan we van sport weer naar het wereldnieuws Libië. Kees Enembaas. Ja, een, een uh, Frans official die heeft tegen het persbureau AFP gezegd dat de luchtaanvallen tegen uh, Libië uh, die worden gecoördineerd vanuit de Amerikaanse basis in, uh, in Duitsland. Um, ze worden uitgevoerd door, uh, door een coalitie van vijf landen op dit moment. De Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada en Italië. En uh, tot nu toe zijn uh, vooral uh, de militairen van de Verenigde Staten... Frankrijk en Groot-Brittannië in, uh, in actie gekomen. Um, en die operatie die heet dan Odyssey Dawn. Ik wil je ook nog even deelgenoot maken van het feit... dat de Libiërs die hebben ook een, een, een andere naam hebben verzonnen voor, de, voor die acties... Uh, die noemen, die uh, duiden de westerlingen aan met de Crusaders. De agressie door de kruisvaarders hebben ze het zelfs over. Refererend aan de, aan de kruistochten uh, tussen 1100 en, uh, en 1200. Um, we zitten nu te wachten op een, een toespraak van de Libische leider Gaddafi. Um, die gaat een toespraak houden over uh, uh, de omstandigheden... En, uh, en de gevolgen van de aanval op zijn land... Nou ja, zoals we weten uit het verleden duurt dat altijd even. En duurde ook die, uh, die toespraken van, uh, van Gaddafi een behoorlijke tijd. Uh, maar daar is nu op dit moment het wachten op. Ik hoorde jou net, als ik goed geluisterd heb, geen Arabische landen noemen... bij degene die uh, aan de aanvallen meedoen. wel? Klopt. Er zit er dat geen, geen Arabische land. Terwijl dat toch werd uh, gezien als, als een mogelijkheid... om te laten zien dat het niet alleen het Westen is, hè? Helemaal gelijk. Het was een voorwaarde van de Verenigde Staten... dat de Arabische landen mee zouden doen aan deze uh, aanval op, uh, op Libië. Sterker nog, dat ze het voortouw zouden nemen. En kwaad genoeg zie je daar toch een, een, een draai in. Het zijn uh, toch weer de, de grote Westerse landen die, uh, die, die deze operatie uh, draaien. En uh, de Arabische landen hebben zich toch terughoudend opgesteld. Dat komt naar nou verluid door het feit dat, dat men eh, ja, daar niet wil eh, ver, in, in, in dezelfde zin genoemd worden met, eh, met de grote westerse landen, want in de meeste Arabische landen zijn de Verenigde Staten nog een soort eh, aardsvijand. Dus, eh, maar ja, dat moet een tegenvallen zijn. Kees Edelbaas, bedankt. Hij hield ons de hele avond op de hoogte van de ontwikkelingen rond Libië namens de Buitenlandredactie. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Nak tegen FC Groningen werd 0-1. De goal viel naar rust en was van Krankwist. Nakkeeper Jelle Terrauda stopte 9 minuten voor tijd. Ook nog een penalty van Tadic. Nak werd, gere, uh, werd gered van de ondergang. Het was niet gisteravond, het was vanavond externe. Ah, werd gisteravond gered van de ondergang. Want dat ging over financiën. Externe financiers pompten toen 1,17 miljoen in de club. Punten heeft het dus nog niet opgeleverd. Met als gevolg dat er voor NAC weinig meer te halen valt dit seizoen. Dominicale Trouwenaar zit in een achtbaan van gevoelens. Zijn club financieel gered. Maar ze verliezen wel. Uh, verliezen en een penalty stoppen. En dan ook nog selectie voor Oranje.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 uh, angstige berichten dat, hè, dat de club bijna allemaal uh, uh, failliet ging. Dus daar ben je wel mee bezig de hele week. Zelfs voor de wedstrijd uh, ben je er nog mee bezig. Alleen uh, ja, als je op het veld staat heb ik er uh, geen moeite meer mee mee. Dan moet je je focussen op, uh, ja, op, op het duel wat komen gaat. Uh, alleen het helpt niet. Het is heel onrustig op dit moment. Terraula kiepte goed. De selectie voor oranje heeft hem geprikkeld. Nou, je bent er wel mee bezig. Uh, je weet natuurlijk wel dat iedereen op dit moment naar je, naar je kijkt. En uh, ja, Dan ben je blij dat je een goede wedstrijd kiept.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 Heracles tegen Heerenveen eindigde in 4-2 na een 2-1 ruststand. Everton maakte 1-0. Het werd gelijk door Feyerinnen. Heracles kwam op 2-1 door Armenteros. 3-1 door Van der Linden en 4-1 door Douglas. 4-2 werden door Hagloemd. De Almeloers zijn helemaal los. 18 doelpunten in de laatste vier wedstrijden. De play-offs om Europees voetbal komen zelfs in beeld. Tegen Heerenveen opende Spits Everton het bal. Ja. Het ja, is wel lekker uh, voor de spits. Het uh, ja, is wel belangrijk dat het uh, doop te maken. En, uh, die ploeg doet het uh, fantastisch. De trainer uh, heeft, heeft ons uh, heel veel vertrouwen. Het uh, is jammer dat het uh, uit uh, minder is. Maar we gaan proberen nu uh, ook uh, uit de uh, punten te halen. Stel je voor, straks gaat Heracles misschien wel Europa in. Ja, het ja. Ja, is wel moeilijk. Uh, wij stonden nog een paar puntjes voor de... 8 of zevende ploeg. Ja, als ik kan, uh, we gaan wel uh, door. Heerenveen werd bij Vlagen volledig weggespeeld. De conclusie van trainer Ron Jans.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 Ja, dat kan je wel zeggen. Maar waar liggen dan nog de mogelijkheden in die zes laatste wedstrijden? Nou ja, in, in alle vierde thuiswedstrijden denk ik. Twente uit wordt heel lastig. Ja, Feyenoord uit. Feyenoord draait goed, maar uh, ook daar uh, zijn benen natuurlijk uh, niet kansloos. En uh, alle vierde thuiswedstrijden moeten wij gewoon uh, de punten gaan halen. Wij gaan in ieder geval de voren iedere week voor de drie punten. En uh, aan het einde van de rit uh, één punt meer dan, uh, dan VVV. Ook trainer Gert Herkes ziet in de thuiswedstrijden nog mogelijkheden.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 Ja, is, is genoeg. Is zwaar, denk ik. Met Groningen krijg je nog graafschap, Feyenoord. Dus uh, zijn sowieso ploegen waar je ook nog punten kan halen. NEC thuis uh, niet te vergeten. Dus wat dat betreft uh, leggen we nog, nog genoeg kansen voor ons om punten te halen. En, uh, om Willem twee definitief achter ons te laten. NEC, de graafschap eindigt in 1-0. De goal viel al na twee minuten en was van George. Uh, en we gaan napraten over die wedstrijd. De graafspeler Yuri Rozen met Arno van Meulen. Dat moet een het uh, resultaat voor jullie zijn. Deze EON-nederlaag. Ja, denk ik denk wel. Ik denk dat we wel heel slecht beginnen in de wedstrijd. Concentratiegebrek gewoon bij die eerste goal. En uh, daarna waren we zoekende. Maar ik denk dat we de tweede helft en het eerst, de tweede gedeelte van de eerste helft gewoon echt gedomineerd hebben. En bij Vlagen spelen we ze helemaal weg, denk ik. En uh, ja, dan vergeet je gewoon te scoren. Vlak voor tijd zit hij er nog bijna in. Ja, ik moet zeggen dat het wel een fantastische redding was uh, van hun keeper. Uh, die houdt ze daar. Uh, ja, op de overwinning, maar ja, we moeten ook gewoon zelf meer kansen creëren. We spelen op zich heel goed, maar we creëren gewoon te weinig kansen vandaag. Inderdaad, tweede minuut, is al 1-0. Hij staat helemaal vrij, George, hoe kan dat nou? Ja, dan moeten we de beelden even terugkijken, maar dat uh, ja, was gewoon een slechte organisatie. Uh, iemand liet uh, Sjöna uit zijn rug lopen en hij uh, kon vrij de voorzet geven en, en George stond helemaal vrij. Dus uh, ja, dat mag nooit gebeuren natuurlijk. Ik had wel het idee dat er in de, de pauze wat gebeurd was, want jullie waren toch wel degelijk uh, agressiever in de tweede helft. Ja, we gingen ietsje anders spelen en uh, wat positiewisselingen. En dat, uh, dat pakte gewoon beter uit. We konden wat, wat eerder druk op de bal krijgen. En uh, ja, wat ik zeg, de tweede helft uh, kwamen ze er niet meer aan. Kijk, alles bij elkaar. Jullie waren beter in de tweede helft. Uh, misschien de eerste helft een deel NEC. Maar het is ook wel heel erg onrustig op het veld. Het, het, het aantal foute Pases is wel heel erg hoog. Hè? Ja, klopt. Bij ons was dat de eerste helft zo. Ik denk dat het bij hun, uh, bij hun de tweede helft zo was. Uh, ik moet zeggen, ik vond dat, dat wij de tweede helft wel aardig positief speelden bij Vlaag. Maar de eerste helft was het, was het inderdaad heel slordig. Heb je daar een verklaring voor waarom dat is? Nee. Nee. Het kan zijn dat het een soort halve derby-sfeer is waardoor iedereen zich laat meeslepen. Nou, nee, op zich niet. Uh, kijk, als je, als je heel agressief op de bal speelt, dan krijg je veel duels. En dan, dan wordt het vanzelf wat slordiger. En dan is het weer meer, wat meer op strijd uh, gebaseerd. En uh, dat, is, dat ligt ons normaal gesproken wel. Alleen uh, ja, vandaag, wat ik zeg, uh, waar ik denk ik wel iets meer verdient. Aanval op de positie van NSC is afgeslagen voorlopig? Ja, voorlopig wel, ja. Ja. Maar op het einde van de race? Ja, dat gaan we zien. We kijken wedstrijd per wedstrijd. En uh, we doen het er natuurlijk fantastisch. Dus uh, voor over twee weken gewoon nakken. En uh, dan moeten we die thuis gewoon pakken. En dat was Judy Rozen. De stand PSV gaat een kop met 58 uit 27. 1 punt meer dan Twente, dat heeft er 57 uit 27. En drie punten meer dan Ajax, 55 uit 27. Vierde is AZ, 49 uit 28. Groningen heeft er 47 uit 28. En ADO, 45 uit 27. AZ won trouwens gisteren met 3-1 van Vitesse. Vitesse staat 15e. 29 uit 28. Dan uh, Excelsior, 22 uit 27. Dat gat is eigenlijk al te groot. Uh, uh, Vitesse lijkt veilig. Het is 7 punten, maar liefst. Uh, VVV staat daar weer 5 punten onder. Heeft 17 uit 28. En daar weer 5 punten onder staat Willem II. Dat heeft er 12 uit 28. Het programma van morgen. En nu uitstrijden kunt u natuurlijk allemaal in langs de lijn horen. Ado Den Haag tegen Ajax. Dat is om half 1. Om half 3 PSV tegen FC Utrecht. Rode JC tegen Feyenoord. En Excelsior tegen FC Twente. En dan gaan we nog even kijken wat er nog aan berichten gebeurt. Komen is onder andere een turnbericht. Celine van Gerner heeft tijdens het internationale toernooi van Chemnitz de meerkamp gewonnen. Onze landgenote kreeg voor haar oefeningen op vloerbrug ongelijk paard en balk een totaal van 54,80 punten. Daarmee bleef ze de Zwitserse Grober, die op 53-10 bleef steken, en de Duitse Nadine Jarosch met 52,90 ruim voor. Langs de lijn morgen, dan hoort u dus uh, al die wedstrijden die ik uh, daar straks al noemde. En bovendien hockey, Bloemendaal tegen Amsterdam bij de mannen. En uh, het nodige aan buitenlands voetbal. Uh, dat is wat er voor morgen op het programma staat. Stefan Sanders doet straks met het oog op morgen. De volgende langs de lijn is er dus om twee uur. En nog een laatste berichtje over Arjen Robben. Die heeft zich bij bondscoach Bert van Marwijk afgemeld... voor de ek kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Hongarije. De spits van Oranje en Bayern... Kant met een liesblessure. blessure. Uh, u hoorde het eerder al, uh, als gevolg van die blessure moest hij vanmiddag uitvallen in de wedstrijd tegen Freiburg. Van Marbeek neemt morgenavond, als alle internationals hun clubverplichtingen achter de rug hebben, een beslissing over aanvullingen op de selectie. Ik zei al, Stefan Sanders doet met het oog op morgen. Langs de lijn is er morgenmiddag om twee uur. En verder moet u luisteren naar Radio 1 om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rond de strijd in Libië en operatie. Odyssey Dawn. Nog een heel prettig avond. Ik zie er eentje draaien tegen de bewolking in. Hij is onder de bewolking.